In Portugal is een tornado over de Algarve getrokken, waarbij veel schade is aangericht. Zeker dertien mensen raakten gewond van wie er twee slecht aan toe zijn. Een aantal van hen zat in een auto die door de harde wind omver werd geblazen. Op veel plaatsen sneuvelden daken en ruiten. Op de Portugese tv vertelde een Nederlandse toerist hoe hij zag dat een windhoos twee campers de lucht inzoog en verderop op hun kop liet belanden. Schrijfster Helene van Rooyen woont in dit getroffen gebied en schrijft op Twitter dat ze veel sirenes hoorden, dat er daken waren weggewaaid en er auto's drijven door de vele regen. Het weer vannacht droog, temperaturen rond het vriespunt, in de ochtend eerst zon in het oosten, later overal bewolkt en zo'n 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Goedemorgen en welkom terug bij Woord. We zijn er nog tot zeven uur in de ochtend. Tot die tijd besteden we aandacht aan Marjan Minnesma... en haar pleidooi voor duurzaamheid. Schrijvers die voordragen uit eigen werk... dat, schu dat uh, schuiven een beetje op naar een ander uur. Uh, we krijgen een verhaal, een Sinterklaasverhaal... met Paulus de Boskabouter in de hoofdrol. En in dit uur Joris Ivens. De regisseur, film- en documentairemaker... werd geboren op 18 november 1898... en overleed in in 1989. In dit uur een terugblik op het werk van Joris Evans. Zijn werk en hijzelf waren toch wel wat omstreden. Dat valt overal te lezen en te horen. Zo ook in deze aflevering van Het Jongste Oordeel uit 1996. Daarin een pittig gesprek waaraan Sarah Verroen leiding geeft. Peter van Buren, Hans Schoots en Michel Korzek bespreken de cinematografische waarde van Ivens' werk en zijn relatie tot de communistische dictaturen waarvoor hij propagandafilms maakte. Het vuur van de meningsverschillen leidt hoog op. Luistert u naar het jongste oordeel? Dit is het jongste oordeel. Ik ben Sarah Veron. En we gaan vanavond praten over Jorens Evans, Filmer werd in 1898 geboren, stierf in 1989. En ik ga erover praten met Hans Schoots, die onlangs de biografie schreef... over Joris Evens gevaarlijk leven. Ik ga praten met Peter van Buren, filmcriticus, en met Michel Korczek. Eh... Uh, Hans Schoots, wat bracht jou er toe om een biografie over Ivens te schrijven? Uh, nou, wat mij aan Ivens met name interesseerde... dat was, uh, hij bewoog zich op het breukvlak van cultuur en politiek. En uh, de, ja, de, het snijpunt van die twee... dat is eigenlijk uh, iets wat mij al heel lang bezig heeft gehouden. En uh, dat zag ik in zijn leven heel op een, een buitengewoon boeiende wijze... Uh, ja, geconcentreerd. Je staat ook zeer kritisch tegenover me. Ja, ik denk dat je dat uh, zo wel kan zeggen, ja. Ik, laat ik, kijken. Ik, heb, uh, ik heb geprobeerd om de discussies zoals ze jarenlang over Joris Ivens uh, hebben plaatsgevonden... Uh, als het ware te negeren. En van nul of aan uh, te beginnen met het verzamelen van de materiaal... En daar heb ik mijn verhaal uit opgebouwd. En het resultaat daarvan is dat een, uh, ja, op een aantal punten... Uh, dat uh, er een toch aanzienlijk kritischer beeld uit de bus komt... dan uh, wat lang uh, en vogue geweest is, zou ik zeggen. Wanneer zag je je eerste film van Event? Uh, eind jaren zestig, uh, over Vietnam. Ha. En die maakte indruk op je? Uh, ja, nou met mate moet ik zeggen, want... Uh, ik, ik was toen actief in de Vietnambeweging en in die zin uh, hield, hij, hield mij dat thema sowieso bezig. Dus alles wat daarover ging, dat interesseerde me in die zin. Maar ik moet bekennen dat ik toen op dat moment niet zozeer uh, uh, het gevoel had... van ik zie hier een groot kunstwerk of zo. Uh -huh. uh, Peter van Buren, um, eigenlijk is uh, de filmkunst van Events heel erg ondergesneeuwd geraakt... Uh, oh, in het boek. <laughs> maar ook vaak in allerlei discussies... die natuurlijk over ideologie gingen. Maar dat vind je ook in het boek? Ja, een beetje wel. Dus, uh, het gaat over Ivens, uh, ja, een heleboel feiten. En vooral over zijn leven. Te veel vind ik over wat Ivens met vrouwen had. En uh, te weinig over uh, een soort analyse over zijn films... Ik vind trouwens, ik wil even gezegd hebben... Voordat, uh, dat ik het dus een, met de rode oortjes gelezen heb. En ik vind het dus in zekere zin een fantastisch boek. Uh, ik heb het achter elkaar gelezen. Het is goed geschreven in ieder geval. Dat... Sowieso. Dus dat staat even los van wat er dus verder op aan te merken valt. Maar ik wil dat vooraf gezegd hebben. Mm -hmm. Het is een fascinerend boek. Maar? Maar? Waarvoor? Nou, ja, kijk. Even de filmer. Uh, de analyse van die films. En het plaatsen van die films is toch... Uh, ongeschikt aan het uh, bij elkaar verzamelen van allerlei gegevens over wat Ivens in zijn leven heeft gedaan en met name uh, evens als uh, uh, achternaal achter van de partij, de communistische partij. Dus Dat te is te veel wel... belastend materiaal eigenlijk? Nou, en te lastig. weinig bewondering voor hem als film. Nee, niet bewondering. Je kan die films ook uh, kraken en zo. En... Ja, ja, als je hem Ja, en dat vind ik dus te weinig in het boek. De, de film in komt te weinig aan bod, vind ik eerlijk gezegd. Misha Kortsek, wat vind jij van het boek? Want jij bent niet een groot bewonderaar van events, hè? Uh, nee, eigenlijk heb Omdat ik, ook, op zo uh, heb ik uh, geen enkel probleem mee. Dat, dat wil ik vooropstellen, om datgene te doen... Dat vond ik ook altijd... Uh, wat Hans Schoots ook doet. Evans is een... Uh, wat voor tegenstrijdigheden. Mm -hmm. Het is, het is een, uh, ik een persoonlijke omgang. en Ik heb hem net... als hier aanwezig... ook persoonlijk gekend. Het was een lieve, broze... oude man. Een beminnelijke man. En het was... Uh, een zeer uh, gekke ervaring... om te merken dat deze man tegelijkertijd... Uh, uh, een beminnelijke, vriendelijke man was. En... Aan de andere kant, door en door slecht. Echt volstrekt verwerpelijk. Totale gebrek aan integriteit. Wat ook volgens mij uit het boek uh, naar voren komt. Ja. En als Peter van Buren denkt dat dit in het boek te veel nadruk krijgt. Ja, dan is het voor mij een soort, een, een soort opvatting alsof je ja, over Marieke uh, van Newmegen gaat schrijven zonder. Uh, uh, erop er te wijzen dat de Hellevorst, de Satan, daar een grote rol in speelt. Dat, dat, dat, is, dat, is, dat is de kern van het leven van de man. De politiek, zijn foutheid, dat is, dat is een van de aspecten... die je moeilijk buiten beschouwing kunt laten als je over events hebt. Ja. Is het zo, Hans, dat je een... Uh, ik zeg het misschien wat sterk, maar dat je een oordeel hebt willen vellen... want eigenlijk heb je dat gedaan over zijn... Uh, zijn integriteit of zijn politieke keuzes... hoe fout hij was? Uh, nou, het, kijk, ik heb daar natuurlijk een mening over. Maar uh, wat ik in dat boek juist heb willen doen... dat is, uh, laat ik zeggen... ik wil niet zeggen dat je objectief kan zijn... want dat, dat kan haast niet. Maar, of dat kan misschien wel helemaal niet. Maar wat ik wel heb nagestreefd... dat is om zoveel mogelijk een, alle aspecten te laten zien... En, daar degene die dat boek leest zijn conclusies uh, uit te laten trekken. En ik moet zeggen, dat je merkt dus ook... dat er uit hetzelfde boek verschillende conclusies getrokken worden... Maar er ligt, in zoverre heeft Peter gelijk, er ligt natuurlijk wel meer de nadruk op zijn persoon... en zijn persoonlijk leven en zijn politieke ja, keuzes, mij... dan de analyses van de film. Ja, maar dat is naar mijn mening eigen aan een biografie. Een biografie, dat staat in de dikke, dikke vandalen, is een levensverhaal. En dat is op de eerste plaats wat ik heb willen schrijven. Het, ver, het leven van Joris Evans, die een filmmaker was. En in die zin komen zijn films toch... Ook wel vrij uitvoerig aan bod, naar mijn eigen gevoel. Mm -hmm. Alleen, uh, mijn eerste ambitie is niet geweest om zijn films. Uh, om een analyse van zijn werk als zodanig te maken. Vinden jullie dat, dat, wat dat Peter... Dat... Jij moet er misschien nog even op ingaan, want jij vond dat wel een bezwaar. Maar je zou inderdaad kunnen zeggen: biografie no, is een leegte. Ik mis het een beetje. Ik, ik mis wel uh, meer dingen in het boek. En kijk, om nou meteen maar even iets anders te zeggen. Kijk, als je begint met te zeggen dat Ivan een foute man was, een duivel. Zo heb ik hem nooit gezien. Ja, dan ben je eigenlijk uh, klaar. En dat boek heeft, uh, draagt genoeg bij om de, die mening te mm -hmm. bevestigen te krijgen. En laten we eerst even vaststellen: hoe, hoe belangrijk was Evans als filmer? Is hij gewoon even echt alleen als filmer? Was hij onderschat, overschat, juist geschat? Ja, Wie ja, dat is een moeilijke vraag. want... Uh... Om de waarheid te zeggen, ik heb zelf het heel erg het gevoel... dat uh, dat, dat heb ik ook meer dan eens ondervonden in uh, gesprekken met mensen... die ik voor het boek gehad heb. Uh, dat als je die vraag dus op die manier stelt... dat er toch een tamelijk vaag antwoord komt. Ja. Uh -huh. uh, de, de, uh, de Omdat is, je de film niet los niet... kunt zien van de ideologie? Bedoel ik. Nou, niet? Nou, misschien heeft dat er ook wel iets mee te maken, maar... Uh, ik merk dus heel vaak dat mensen eigenlijk niet precies weten... wat ze er nou eigenlijk van vinden. Er, en, en dat heeft ook te maken met... Uh, misschien is dat zelfs tot op zekere hoogte ook... een van de achtergronden van de wijze waarop het boek geschreven is. Maar Evans was ook in de discussies... Uh, werd primair als een, uh, ja, laat ik zeggen... In, hij is, met name in de jaren 60 en 70 is hij toch enorm uh, bewonderd. Mm -hmm. Maar ik denk dat dat toch primair was als, uh, als persoon. He, hij, hij werd gezien als iemand die zich inzette voor zijn, uh, voor zijn overtuiging. En die daarvoor naar het andere eind van de reis et cetera. En dat tot uitdrukking bracht in zijn films. Uh, dat vind hij ik zag ook eens... zijn camera als wapen, hè? Ja. Lethalen. Uh, en ik denk dat... Uh, ja, dat dat sowieso de, de, de interpretatie van wat Ivens als filmmaker was... Uh, nou, in de weg heeft gestaan ook, denk ik. Maar Michel Kortje, kun, kun je naar die films kijken... Uh, gewoon op, op, op de kwaliteit uh, van het kunstwerk zonder die ideologie erbij te betrekken? Ik ben geen filmcriticus. Oh. De, de reden waarom ik Jij was hier, persoon. Je, je moet vragen hoeveel films heb je gezien van Ivens... Dus, er is ja. dus een van die dingen is dat events, de discussie over Evans is. Heel, zeer wereld. zeer wereld. De discussie over Evans is heel vaak gegaan uh, hey. door mensen gepleegd zonder dat ze überhaupt ooit een meter film hebben gezien van Ja, dat. ja. ja maar dat is dus niet wat je het bij mij kunt zeggen. Nee, ik bedoel, ik, de ken, ik ken de films van Evans vanaf de tijd dat ik kind was. Ik hmm. ben uh, ooit zelfs als figurant op 17-jarige leeftijd in een uh, film over een wielerwedstrijd opgetreden. Ja. De tweede keer dat ik Ivens persoonlijk, precies. De tweede keer dat ik Ivens heb meegemaakt was toen hij hier de zoveelste poging deed om zijn mislukte project de Vliegende Hollander te maken. Um, en toen ik over Ivens begon te schrijven, um, heb ik de moeite genomen om inderdaad het uh, uh, filmmuseum af te huren en een hele dag naar alles, nee, twee dagen, naar alle films te kijken... die op dat ogenblik beschikbaar waren. Dus ik heb, uh, laten we zeggen, niet alle films van Evans gezien. Maar laten we zeggen, wel eens denken, uh, van de 2000 minuten ongeveer... waaruit de filmoeuvre van Evans bestaat... denk ik dat ik er 1200, 1300 heb gezien. Dat is heel wat, want dat, dat was moeilijk. Om in slaap te vallen. <laughs> en wat, nou, ik, wat... een, een, een aantal van die, van die, van die films van Evans vind ik boeiend. Niet, niet om, de, ja. om, uh, om de inhoud, maar om um, uh, um de documentaire waarde ervan. Hoe je kon de bergen verzetten, dat is gewoon een zeer belangrijk documentair materiaal. Het is uniek materiaal over de Chinese culturele revolutie. Uh -huh. En dat, dat, dat, dat, daar ben ik onder andere in gespecialiseerd. Daar heb ik over, over geschreven. Dus uh, ik, ik vind dat ik eigenlijk uh, heel wat huiswerk heb gedaan. Uh, gezien het feit dat ik, zoals gezegd, geen filmcriticus ben. Uh -huh. In hoeverre je zou over Evans in ieder geval kunnen zeggen... dat hij altijd op het juiste moment, op de juiste plek was. Zit daar ook een element van opportunisme in? Nou, ik denk dat hij... Uh... Hij, hij voelde zichzelf deel van de revolutionaire beweging, ja. He, van de communistische beweging dan, uh, om, om precies te zijn. En uh, die beweging ja, die, die had, als het ware, altijd een concentratiepunt ergens op de wereld. En daar ging hij naartoe. Laat ik zeggen, dus uh, dat, ik geloof niet dat dat veel met opportunisme te maken heeft, maar met, uh, laat ik zeggen, hij, hij volgde de lijn van de revolutionaire geschiedenis, zou je eens kunnen zeggen. En op het moment dat in Spanje uh, dat gevonden werd... de strijd in Spanje is het, het middelpunt van de revolutionaire strijd op dit moment... Uh -huh. was hij daar, was de strijd in China en dan uh, ging hij naar China. Uh, dus nee, ik zou dat niet als opportunisme willen beschouwen. Uh, het sluit beschouwen, niet principeel maar, uit, hè? Iemand nee, kan maar ik, tegelijkertijd geloof, nee, maar ik ja. geloof wel dat, uh, los van wat je daar verder voor oordeel over wil... Uh, Geven, maar dat hij toch primair gedreven werd door, uh, ja, door gedrevenheid, zeg maar. Hij, hij had een bepaalde uh, visie, en daar kun je het mee eens zijn of niet... maar door die visie gedreven ging hij daar waar datgene gebeurde... wat ja. uh, naar nou, de mening van de beweging waar hij toe behoorde op dat moment het belangrijkste was. En, en jullie zijn daar ook alle twee, of nu dus alle drie, uh, over eens dat die uh, visie authentiek was, meneer Kortje? Nou ja, Wat heet authentiek? Die, wat, oprecht, wat, wat is oprechtheid? Wat is, wat is oprechtheid? Ik bedoel, als je daarmee bedoelt, zoals vaak gezegd wordt, dat het een man was die altijd uh, de laatste vijftig jaar van de wereldgeschiedenis aan de goede kant heeft gestaan, dan is dat domweg in strijd met de feiten. En wel in een zeer duidelijke strijd. Bleek steeds, steeds. Hij bleek telkens. Hij, deze man is gewoon. Ik bedoel, als het woord. Uh, ...fout niet bestond, dan zou het ten behoeve van Evens uitgevonden moeten worden. Er, is, er zijn weinig mensen, in, tenminste in Nederland, die zo fout zijn geweest als Evens. En dat is niet iets wat ik heb bedacht. Het wonderlijke is dat de bewonderaars van Evens altijd, eigenlijk al die jaren door... Uh, in privégesprekken altijd na twee of drie zinnen zeiden: Ja, die man is eigenlijk fout. Nou, dat is nooit iets wat ze in het openbaar. Dat vind ik een zijn. demagogische opmerking. Wie zijn al die mensen privé dan? Ik bedoel, dat is zo'n zo kreet. Jan uh, wat Zlotker, Wim Verstappen, Nee, ik denk niet. Ik denk dat, uh, dat hij uh, als een donkere shot uh, altijd met de. Uh, waar, waar er storm heerste, ging met de storm mee. En uh, de tragiek van die man, en ook van de hele communistische uh, revolutie is geweest dat steeds weer... Uh, bleek hij dan met die storm uh, tegen die storm in te, te komen. Die, die, die winden waarden alle kanten uit. Maar goed, de foutheid zou kunnen zitten uh, in het simpele feit... dat iemand voortdurend zijn ogen sluit voor alles wat tegen die visie ingaat. Nee, en dat was nogal niet. wat natuurlijk. Hij sloot zijn ogen helemaal niet. Op het moment nee? dat hij uh, met de wind meevoer, uh, sloot hij zijn ogen helemaal niet. Hij ging dus met de revolutionaire beweging mee... En uh, daar stond hij in. En uh, helaas zijn de, de meeste van die revolutionaire bewegingen... zijn achteraf uh, anders uh, geweest dan hij op dat moment zag. Mm -hmm. En zoals een heleboel mensen op dat moment die beweging zagen. Ja, maar, ja, maar, maar waarom is dat een verontschuldiging... bij uh, communistische verlootravelers en niet bij fascistische? Een, ik, ik, dit is een, ik, uh, ik, wat nog een dit hele tijd samen is gegaan ik, trouwens. Ja, nee, zo ik, ik, ik, ik, gegaan. ik begrijp niet waarom, de, waarom dezelfde opmerking niet... K uh, gemaakt kan worden tegenover oprechte fascisten. Ik zou, mm. ik, ik zou jouw redenering kunnen volgen op het ogenblik dat je bereid was om in de wolken wat je nooit zou doen te schrijven dat Linie Riefenstahl groot onrecht is aangedaan. gedaan. Op dezelfde wijze als Hans Goots mm. in zijn boek schrijft dat het geen pas geeft om iemand als Ezra Pound te verwijten dat hij voor Mussolini, die trouwens geen massamordenaar is geweest, alleen maar een dictator. In tegenstelling tot de massamordenaars waarvoor Evans heeft gewerkt. Ja, ik, ik, vind, ik vind die combinatie van Evans met uh, het fascisme vind ik dus uh, volstrekt uit een boze. Dus ja, ja, een nee, van die maar, dingen, waarom? Nee, een was? van die dingen waar, oh, waar Evans altijd juist eh, probeerde te bestrijden, dat was uh, het fascisme. Nee, maar, volgens maar, om, mij, ja. maar volgens mij ga je voorbij aan wat Michel Kortzik eigenlijk bedoelt. Je kan namelijk zeggen: er is een biografie van uh, Mussert, uh, geschreven door Jan Meijer. En uh, daar, komt, daar komt Mussert dus als iemand uit de voorschijn, die uh, natuurlijk: ja, hij was de leider van het Nederlandse uh, Nationaal Socialisme. Uh, wat op zichzelf overigens al weer toch iets anders was... dan het Duitse nationaal socialisme. Maar uh, daar kan je ook in zien dat die man... die werd toch wel, voor, althans in ieder geval voor een deel... door bepaalde opdrech, oprechte uh, overtuigingen uh, gedreven. En hij deed uh, dingen ook voor een deel. Omdat hij ik bedoel, niet helemaal... en zeker naarmate de oorlog vorderde steeds minder. Omdat hij gewoon in de tang van de Duitsers ook zat natuurlijk. En hij moest gewoon met de Duitsers meedoen. Uh, maar... Uh, daar waren ook wel degelijk kanten aan. Waar, hij, hij deed ook een aantal dingen omdat hij gewoon geloofde... dat dat het beste was voor Nederland. En uh, laat ik zeggen, bijvoorbeeld het antisemitisme heeft in de NSB... Uh, is, dat, is pas in een heel laat stadium een belangrijke rol gaan spelen. Nou ja, dat zijn dus bijvoorbeeld dingen. En ik denk dat je kan zeggen dat een, een aantal NSB'ers voor de oorlog... dat die uh, wel goede bedoelingen hadden, zeg maar. En... Um, maar is het niet... Dat is eigenlijk wat Michel Kortzek zegt en dat vind ik, vind ik geen reëel discussiepunt. Want uh, het probleem is namelijk dat er een tegenstelling bestaat tussen de goede bedoelingen en het resultaat. En, en dat geldt voor de communistische beweging natuurlijk ook. Hè. Als je even aanneemt, en dat neem ik dus in het geval van Joris Ivens wel aan... dat hij in hoofdzaak uh, door goede bedoelingen gedreven werd... Uh, nou, maar maar, zelf... dat, maar dat, dat doet verder niks af aan het feit... dat het resultaat van die beweging uh, desastreus is geweest. En dat heeft hij toch wel heel lang uh, niet willen zien. Ja, of niet... Ja, maar, maar je mag hem dus nooit vereenzelvigen met die beweging... en de beweging die fout is uh, gelopen. Dat is niet? Waarom niet? Want hij stelt zich er helemaal Op... voor in. Nou ja, hij, ging, nou ja, hij, hij veranderde steeds uh, van een, waar ergens anders een revolutie was. Hij, dus mm -hmm. Ook per plek en per revolutie, zal ik maar zeggen, is hij, is hij steeds veranderd. Uh, en en uh, kijk, op het moment dat hij doorhad uh, uiteindelijk dat het, uh, dat het allemaal fout was gelopen... Ja, uh, was het al te laat en had hij een soort solidair gevoel. En uh, ja, het werd hem meteen aangerekend... Uh, en daar heeft hij zich altijd, ja, moest hij zich weer uitwurmen. Want uh, hij heeft nooit uh, op die manier achter die beweging gestaan. Hij heeft achter die beweging gestaan... omdat hij op dat moment dacht, hier met een enorme optimisme, hier wordt het beter. Maar even, het grote ja. punt is het, het, het wezenlijke punt van Even En dat mis ik dus ook in de biografie. Een analyse van, ja, waarom deed hij dat nou eigenlijk allemaal? Ik denk dat Yves een, een gelovige was. Dat is gewoon een heel essentieel punt. Is en, dat en, uh, een verontschuldiging of een aanklacht? Ja, dat is dus precies wat je zo wat je vindt. Ik bedoel, als je over, over geloof manier praat... Je kan, iedereen die, die katholiek is, kan je dus verwijten die katholiek is omdat uh, wat we met de Katholieke Kerk uh, wat hij heeft gedaan en uh, wat ze nog steeds doen, ja, Allah. Maar hij was dus in zekere zin op die manier ook uh, blind. Dat hij gelovig was. Hij geloofde heilig in een betere wereld steeds. Ja. Maar is het ook nou, zo maar dat hij. Maar is het dus niet zo dat hij op bepaalde Want van je geeft dat toch min of meer een aantal keer in je boek aan. Dat hij op zeer essentiële momenten zijn ogen sloot. Zoals het niet-aanvalsverdrag tussen Duitsland en Rusland op een goed moment. Mm -hmm. uh, toen de uh, Duitse communisten uh, aan Hitler werden uitgeleverd. Uh, in de jaren 50, toen alles misging in, du in, in Rusland. Dat heeft hij niet willen of kunnen zien. Nee, ik denk dat hij dat voor een belangrijk deel... in die zin is de typering gelovigen denk ik volledig van toepassing. Want dat geldt namelijk voor gelovigen van allerlei uh, denominaties. Nou, er zijn mensen die op een gegeven moment die, de, mol, die, de, de ogen... Ja, geloven. dan zijn ze niet meer gelovig. Maar het, het kenmerk van mensen die gelovig zijn... is denk ik in het, in het algemeen van welk geloof het ook is... dat ze namelijk datgene wat niet met het geloof strookt... dat ze dat niet willen zien... En dat geldt voor Ivens ook. Ja. En, uh, ja, en, en, maar dan moet je toch wel erbij zeggen... dat het in dit geval om de geloof ging. Uh, bedoel, het, het, het katholieke kerk die heeft natuurlijk ook van alles op zich geweten... maar dat is wel ja. hoofdzakelijk in de middeleeuwen gesitueerd. Maar de, de communistische beweging is een, uh, heeft in de 20e eeuw... zijn hoogtepunt gehad. En uh, daar, ja, daar, zijn, daar zijn enorme, nou ja, als ik het uh, met een eufemisme mag zeggen... brokken bij gemaakt. En... Uh, dus laat ik zeggen, als je dan zegt... een gelovige ziet niet wat er gebeurt... dan ziet hij dus heel veel niet. He? En dan vind ik toch dat je daar... Uh, je vraagtekens wel bij mag zeggen. Kun je, kun je hem vergelijken zetten. met Rivenstel? Ja, ik Wie vind zei, de vergelijking ik? met Rivenstel... Uh, heel interessant. Uh, uh, niet omdat... Ivens uh, precies hetzelfde is geweest... als Rivenstel... of omdat het communisme hetzelfde is als fascisme. Maar er zijn grote verschillen tussen die dingen. Maar... Uh, als je nou eens kijkt naar iemand als Riefenstahl, die heeft zeggen en schrijven... één propagandafilm gemaakt, uh -uh. Triomf des Willens... en twee kleine propagandafilmpjes voor de Wehrmacht. Eén in 1934. En één. En uh, de andere twee dacht ik in 1935. Maar dat moet ik vooral gecorrigeerd worden door een spe specialist. 1936. Dus ja, ja. In 1936 maakten ze Olympia. dus volgens mij gaat ze geen ja. tijd om, om een film over de Wehrmacht te schrijven. Ja. Maar het probleem is, op dat ogenblik had Hitler eigenlijk nauwelijks iets gedaan. Ze had propagandafilms voor Hitler gemaakt. Absoluut drie, te weten. Voordat die massamoorden hebben plaatsgevonden. Evans maakte zijn films terwijl die massamoorden plaatsvonden. En niet alleen maar dat hij zijn ogen sloot voor wat er gebeurde... hij wist drommels goed wat er gebeurde. Als je zijn eigen autobiografie, echt een van de meest weerzinwekkende geschriften... die ooit in het Nederlands zijn verschenen, leest... dan zie je dat hij dat niet alleen maar zag, maar ook toejuichte. En niet alleen maar toejuichte in de jaren dertig... niet alleen maar toejuichte tijdens de revolutie. hij juichte het nog toe in de jaren tachtig. Dat, no, no, no, no, no, dat is het grote verschil. Dat is het grote verschil. Je nou, de dat ja, dus, er zijn, ja, nou komen dus twee onderwerpen tegelijk ja. in discussie. Hè? Uh, ik vind wel, en in, in die zin vind ik die vergelijking... Ook uh, zinvol om ter discussie te stellen... is het zo dat uh, Leni Rievenstaal op een rechtvaardige wijze behandeld is... vanwege het feit dat ze inderdaad in de jaren dertig een paar films gemaakt heeft. Zij heeft na de oorlog nooit meer een film kunnen maken... omdat gewoon, uh, er een, een algemeen taboe op haar rustte. Terwijl zij een zeer getalenteerd filmmaakster was. Nou, dat en ze vind, heeft vind ik een zware straf. Ze heeft gedurende maar, de Tweede Wereldoorlog kans gekregen... om propagandafilms voor nazi te maken. Daar heeft ze van afgezien. En dat kun je van Evans niet zeggen. Maar goed, dat is, dus, is, is Lenny Rieverstaal. Het andere punt, dat is de waren van Evans... en dat, daar, vind ik toch, uh, daar kijk ik toch wel anders tegen aan. Want uh, naar mijn mening is Evans in de laatste tien jaar van zijn leven... is hij wel degelijk gaan nadenken over zijn verleden. Dan moet je ten eerste je realiseren dat hij toen de tachtig al gepasseerd was. Dat het ging over een periode van vijftig jaar... Uh, waar hij zijn gedachten over had laten gaan. En... Je kan inderdaad, uh, als je die biografie leest, dan zie je. of autobiografie, liever zet dan zie je dus. daar staan alle mogelijke tegenstrijdigheden in. Hij zegt dan Waarom bepaalde noem dat, dingen. noem je dat niet gewoon leugens. Ik nee, nee, want, je, je noemt, dat, nee, want dat in, zei... uit, uit, uit de beschrijving die jouw boek. Uh, trekt, kan de lezer alleen maar de conclusie trekken. dat hij loog in zijn autobiografie. en dat jij bewust loog. Nou, er zijn, nou of die bewust loog, dat is een, nog weer een ander punt. Maar. Uh, er zijn een aantal dingen die hij in dat boek... inderdaad naar mijn idee toch nog niet erg scherp zag... maar er staan ook een aantal andere dingen tegenover. Ik vind wel degelijk dat je in dat boek kan zien dat hij... Uh Probeert. Ja, dat hij daarmee bezig was en dat hij probeerde om daar inzicht in te krijgen... en dat dat maar slachtig, uh, tot een halfslachtig resultaat geleid heeft. Dat, uh, dat ben ik wel met een je eens. Maar uh, dat dat boek niets dan leugens is, dat vind ik toch niet, nee. Hoe kan het? Hij heeft het bijvoorbeeld niet eens... schrijf jij bij Van Gennep uitgebracht, want die vond hij te links... Ja, dus maar ja, dat, meugel, dat geeft geen... in zekere zin... Bedoel, Toch wel dat, dat een zekere is Dat vind ik dan... niet, niet, niet, uh, niet in zijn voordeel te spreken. Maar uh, het geeft wel aan dat hij... Hij wilde, dus helemaal, hij wilde gewoon helemaal loskomen van zijn linkse imago. En uh, bedoel, ja, dan kun je zeggen, van, nou, uh, is dat nou zo nodig op die manier? Of dat precies, denk ik dan niet. op tijd. Dat denk ik, dus dan nee, kan je dus weer aan opportunisme nou, denken. als een de linkse imago zijn uh, nee, Stalinistische inmaag. Ja, nee, We maar wilde hij wilde niet... Wilde hij wilde niet dat ze memoirs bij Vergenep ja. uitkwamen... want hij vindt Van te links. He? Althans, dat mm -hmm. heeft Rob Vergennep tegen mij gezegd... dat even, hij hem dat gezegd had... Mm -hmm. ik, ik vind jou uh, te links. Althans, jouw uitgeverij, liever gezegd. En uh, hij wilde loskomen van dat links imago. En dan uh, nou vind ik dat een beetje een uh, lullige manier om dat dan te willen doen. Maar uh, aan de andere kant geeft het, het wel aan... dat hij zelf inmiddels ook wel gematigder begon te worden. Want er staat ook in datzelfde boek... Uh, waar inderdaad een aantal dingen in staan waarvan je denkt van nou nou... er staat ook in uh, dat uh, de westerse samenleving toch ver uh, uh, te verkiezen is... boven de socialistische omdat daar democratie heerst en iedereen zijn eigen mening kan zeggen. Ja. Hij zei ook dat het een historische ontwikkeling is. dat hij afscheid nam van het communisme. Daar maakte hij zich eigenlijk niet erg druk om. Dat is ook wel makkelijk. Van het communisme. Van het communisme. Van, laat ik zeggen, het Stalinisme. En dat is trouwens al eerder gebeurd. Dat is in 1963 als hij Dat ben ik over niet mee eens. Stalinisme, Maoïsme. maar dat is. Ja. Hij heeft zich afgekeerd van, uh, van de Sovjet-Unie, dus duidelijk in de jaren zestig. Ja, maar... En daar had hij veel moeite mee. En, en bovendien werd hij voortdurend daarop aangevallen. Ja. En dacht van hey, ik ben niet degene die, uh, die dat allemaal. Dat, dat, dat gebeur, nee, gebeurt nee, al genoeg. Wel, Peter, Peter de, hij, hij keerde zich van de Sovjet-Unie af toen de Sovjet-Unie een beetje fatsoenlijker begon te worden. Hij keerde zich van China af toen China fatsoenlijker ja, wat, wat, wat begon fatsoenlijker? te worden. De, uh, toen daar meer beetje, vrijheid van meningsuiting kwam. Toen de, daar mensen niet meer werden tere, terechtgesteld. en in werkkampen werden gesteld. Toen het gewoon een normale dictatuur begon onder, te worden. Toen was het, toen was het uh, fatsoenlijke uh, Sovjet-Unie. Ja, natuurlijk weinig. was het om Khrushchev ja. en Brezhnev. Hij had de pest aan Khrushchev. Hij had de pest ja. aan Brezhnev. omdat het veel te burgerlijk was. veel te fatsoenlijk. Veel... Hoe weet je dat? Je zegt omdat hij enzovoort. Maar hoe, dat vul jij in vanuit jouw visie op hem. Peter, hoe, hij was zo? Stalinist toen Stalinisme onder linkse intellectuelen in de mode was. Hij was Maoist toen dat in de mode was. Hij werd rechts toen dat in de mode was. Waarom is rechts? het woord opportunistisch? Hij is rechts geworden. Ja, rechts is niet ooit geworden, de, maar... Nee. Dus uh, jij vindt hem een opportunist, toch? Ja, terwijl ik juist. Ja. <laughs> Hij is opportunist. Hij is, Hij is fout. Hij is, Hij is een laf, links, half intellectueel. zoals er dertien in een dozijn hebben rondgelopen. Dat is wel geweest. U luistert naar het jongste oordeel nog steeds. We praten over Joris Even's En ik praat met Peter van Buren, Hans Schoots en Michiel Korcek. Um, Hans Schoots, jij zegt eerst in je boek. Um, het is een briljant vormgever... maar je verwijt hem eigenlijk gebrek aan diepgang in zijn films. Of althans, je stelt dat nou, ter discussie. Dat... Ik geloof niet dat dat nou een juiste Uitkom samenvatting wel... is... van wat ik zeg. Uh, ja, je noemt zeg. het drie keer in wat... je boek dat er gebrek aan diepgang is. Nou, wat ik... Nee, dat heb ik volgens mij op een andere manier gezegd. Kijk, ik vind namelijk dat... Uh, in zijn... ik vind met name in zijn latere films... waarin hij probeert om uh, pure... Uh... hij heeft een aantal films gemaakt... die poëtisch bedoeld zijn. Dus er zit geen boodschap in. En daarover vind ik... En dan heb, heb ik dus niet over zijn vroege films... maar over films van na de oorlog. Zoals Hij heeft een film over de scène gemaakt. Hij heeft een film over de Valparaiso gemaakt in Chili. Mistral. Uh, Mistral. Uh, en daarvan vind ik... Nou, nou Mistral vind ik wel een mooie film. Maar uh, ik vind die films eigenlijk toch wel tamelijk oppervlakkig. Laat ik zeggen, daar... Ja, ze, ze zijn wel, wel leuk en zo, maar uh, wat ik eigenlijk heb willen zeggen... dat is op het moment dat, er niet een, dat hij niet een boodschap heeft te, te vertellen... Dan, uh, dan ontbreekt de diepgang dus. Dus hij is en... op, op zijn best als hij gelovig is. Ben je het daarmee eens, Peter? Nou, ik, ik vind er niet zo'n wezenlijk verschil in tussen die uh, films over de scène... en over Mistral en Faberizzo. Ik, ik denk dat je wel een gelijke noemer kan vinden... Op dat moment dat hij die films maakte, was hij absoluut niet minder links of wat dan ook. Hij is een lyricus. Het is hetzelfde als, uh, komt overeen met de, de gelovigheid van hem. En al die films zijn een, een, een lyrische uiting. En dat was dan een lyrische uiting op het moment dat hij uh, bezeten van... van uh, ergens gebeurde iets, uh, iets, iets revolutionairs. En, dus, en daar ging hij dus lyrisch achteraan. Met, al, met Over diepgang gesproken. Daar kan je dus ook meteen weer zeggen. Ja, dat was helemaal geen analytisch of diepgaande iets. Het was een lyrisch erachteraan. En het, dat is, wat mij betreft is dat precies hetzelfde. als dat die lyrisch achter de Mistral. weer achter, die, achter nee. die wind en over de pracht van de, van de scène en dat soort dingen. Ik zie daar juist een grote overeenkomst in. Ja. Micha Korcek, mee eens? Het verschil tussen, tussen de, de heel erg. Ja, de enige film van Evans die ik echt mooi vind. Dat was zijn laatste film over, ja, ja. over de wind. Dat, dat vond ik echt ja. een hele ontroerende film. Dat, uh, dat is, op een gegeven moment moet je gewoon vergeten. wat die man heeft ge, gedaan. Wat voor abjecte dingen hij heeft gedaan. En onbevooroordeeld uh, daarnaar kijken. Hij heeft in zijn laatste film hij heeft hij geprobeerd. om echt afstand te nemen van zijn hele leven. Opzij, maar, hè? Het is een film van haar, natuurlijk. Het is de me meest merkwaardige van, de, van die dat film is dat... het is de meest persoonlijke en meest autobiografische film van Evans. Maar in feite heeft zij hem gemaakt, natuurlijk. Ik vind overigens dat... vind ik even gaat Het gaat de, over de echtgenote de, ja, van Joris... Ja, oh, oh, sorry. Het uh, is een heel, heel zwak uh, stukje van, van, uh, van Hans. Dat, uh, als hij over die film heeft, dat doet hij dat echt op een, uh, op een, op een lullige manier af. Uh, ik ben het met... Uh, Michel Eens. Want, en dat tekent ook de man zoals hij op dat moment was. En waar je hem absoluut niet meer... dat, dat, dat gezeur over wat hij in de jaren dertig uh, deed. Toen was hij op dat moment zo. En gezeur ik denk zo... noemt u dat, meneer Van Buren? Ja. En ik noem het massamoord. Ja, maar kijk, Evans <laughs> is natuurlijk... in die verandering die hij steeds had... je moet Evans ook nemen op het moment uh, zoals hij was. En bij die laatste film was hij dus zo. En misschien was Evans uiteindelijk wel zo in alle rust... Was hij zo. En, maar, maar die film is vooral door uh, Marceline Loredin, zijn uh, inmiddels zijn weduwe in feite gemaakt. Want Ivan Sel was, uh, lag daar voortdurend op sterven. En tijdens de opnames ook uh, hadden ze hem alweer opgegeven. Voor de duizendste keer. Maar hij lag echt op sterven. En zij heeft in feite die film gemaakt. Uh, helemaal vanuit zijn geest. En misschien dat hij nooit exact heeft... Dat is ook met die diepgang te maken. Ik zou het precies kunnen uitdrukken. Wat hij, wat, hij wat hij eigenlijk te melden had. Dat is maar de vraag, of hij wat te melden had. Het leukste van al die films, of het, het meest interessante van al die films... is niet zozeer Evans, maar die films. Je, uh, er was iets heel merkwaardigs met die ook uh, fysiek... als je die foto's ziet in de tijd dat hij in Indonesië was, in Indonesia Calling... dan heeft hij een bijna Indonesisch gezicht... In de, tijd, in de Stalinistische tijd, dan lijkt hij op zo'n Oost-Duitse. Ja, ja. En als je hem dus ziet in, in, in China, dan is het een, uh, lijkt het wel een Chinees. Dat is een heel merkwaardig verschijnsel. Er zijn weinig mensen bij wie je dat zo fysiek zelfs kan zien. En het, leuke, of het, het interessante en, en van die film... En Camoleon en een in, en in, de in de vindt de u dus. jaren, In de jaren 50, hè, die filmt in de jaren 50... Als je die films ziet, het zijn typerende films van de jaren 50 op dat moment. En de, de echte events komen misschien pas aan bod op het moment... in zijn laatste film waar hij het hele, hele leven verzameld zit... en wat ook gaat over wat hij wat wat in feite wilde. En dat gaat die film ook over. Een, een, een, een, nou kun je zeggen, een gek of een donker shot die de wind wil vangen... Iets wat dus onmogelijk is. Uh -huh. En toch, daarom doet hij het. Dat is echt, vind ik zo wezenlijk voor het hele leven van Evans. En die film is door haar gemaakt. Als een, als een soort uh, uh, begripvol uh, iets van... Dit is nou Evans. En het is zijn laatste film. Maar in feite is het Marceline Loredan die het... Testament, het meest persoonlijke testament van Evans maakt. Hoe beoordeelde hij zelf zijn films? Op wat voor criteria? Want hij, is, hij heeft zich vaak kritisch uitgelaten over films die hij daarvoor had gemaakt. Was dat op ideologische criteria of gewoon filmtechnische criteria? Lach wat wat was voor hem belangrijk? Lach maar, meneer. Ieder, <coughs> ieder moment. Uh, dat is, trouwens, dat geldt ook voor deze biografie. Deze biografie is niet voor niks nu pas gemaakt kunnen worden... op het moment dat iedereen weet en iedereen uh, ermee bezig is... dat alles wat communistisch was, wat uh, fout. Mm -hmm. eh, alles wat Evans altijd zei, moet je altijd op het moment dat hij dat zei. En ook wat hij van zijn eigen films vond... altijd te maken met het moment waarop hij daarover sprak. Dat gaf meer aan van wat, hoe hij op datzelfde moment was dan over die film zelf. Nee eens, Hans, Groot, dat, dat er niet één criterium was wat zwaarder woog dan het andere? Ja, nou, ja, dat klopt inderdaad. Maar dat, in concreto uh, was dat wel zo dan, dat uh, hij heeft in het begin, zeg maar, de eerste vijf, zes jaar, heeft hij hoofdzakelijk uh, films gemaakt. Hij behoorde toen ze, tot de avantgarde, zeg maar, in filmisch op, opzicht. Daarvan heeft hij, daarna is er een periode gekomen waarin hij heel erg uh, ideologisch bevlogen was. En, toen vond hij die eerste films vond hij eigenlijk... hij noemde dat, Toen uh, noemde hij het ook weer, vingeroefeningen. Uh, hm. eh, dus laat ik zeggen, voorafgaand aan het eigenlijke werk. Aan het einde, de laatste tien jaar... is hij eigenlijk weer teruggekeerd ja. naar het begin. Toen is hij zijn eerste films weer op de voorgrond gaan schuiven. En is hij eigenlijk, die, al die, die politieke films daar tussenin... daar viel hij er steeds meer van af, zeg maar. Uh, Want? Ja, en die begon... nou zei hij, omdat hij vond dat hij in zo lange tijd uh, de poëzie was verloren geraakt. Ja. Dat zag je dus achteraf zelf ook wel. En, en los ja. van de inhoud zat het ook in de techniek. Hij gebruikte uh, wat veel documentairemakers noemden uh, de reconstructie. Hè, dat hij een aantal dingen liet naspelen. Ja. Um, uh, zat daar ook, in gewoon puur de techniek, zat daar ook ideologie in? Bepaalde politieke keuzes? Of zit ja. hij alleen in de keuze van de onderwerpen? Ja, beide. Maar die, die, die, die techniek moet je ook niet... je moet ook niet vergeten dat hij heel vaak films heeft gemaakt. Met onder nu gezien er waren ook omstandigheden... met een half cameraatje en, uh, en een, een filmspoeltje. En uh, dan, dan gaat hij een demonstratie uh, filmen. En uh, ja, dan gebeurde er wat. En dan miste hij dat weer net. En hij had ook maar... Het uh, was een heel... Uh, amateuristisch vaak, amateuristische uh, techniek die, die hij uh, maar in handen had. Hè? In sommige van zijn films, terwijl andere van zijn films... werkelijk uh, uh, gemaakt zijn onder riante omstandigheden. Uh, is zoals? Een, een van de weinige technische punten kritiek nee, van kritiek. Maar zoals? Ik, jongens, een nou, een riante omstandigheden? Hoe je kon de bergen verzetten, dat is gemaakt onder omstandigheden... waar je echt wat, wat je niet voor mogelijk houdt. Nou, hij had duizenden figuranten. Hij, had, uh, hij kon uh, zonder enige beperking in de budget rondreizen in China... Al zijn kosten werden betaald. Ik schat zo'n beetje dat die film waar ik belangstelling voor heb... want ik, ik vind het een, een, een belangrijk document... hoe je kon de bergen verzetten... Ik schat gewoon dat een film onder deze omstandigheden... op dit ogenblik een bedrag van ongeveer 8 miljoen gulden... zo kost dat, heeft hij gratis en voor niets gekregen... van de Chinese overheid, wat hij maakte, die opdracht. In opdracht van de Chinese overheid, met regieaanwijzingen van de Chinese overheid... onder censuur van de Chinese overheid, en dat vond hij prima... Dat is... Maar dat is toch zo'n beetje overal... Dat, ja. dat is toch ook in Cuba gebeurd, in, in, in Rusland wellicht ook? Ja. Wat die nee, lijn over, zit erin? Over, over, die, uh, Yukon, over, over die techniek... <kwijnt> nou, een, van de, een van de vervelende dingen van die film... Is, is dat die nogal vaak houterig en statisch zijn. En dat had bijvoorbeeld <kwijnt> met de techniek te maken. Dat was dus al lang, hij was al lang uh, bezig met, uh, met een, een draagbare camera... en uh, de techniek van de 16mm en dat soort dingen mee. En toen kwam in China... En de Chinese films waar hij mee werkte, die waren er nog absoluut niet toe uh, in, in staat. Die was helemaal niet waar hij het over had. En hij heeft dus, het is een heel statische film. Door de techniek, juist. Ja, ja. Ik bedoel, uh... En nog even dat punt van uh, wel of niet geld van de overheid krijgen om iets ja. te maken. Is dat nou werkelijk zo merendeel van Evans' films? Of valt dat eigenlijk heel erg mee? Wat met hij. Geld vaak een verzoek schip. om een film te maken. Er zijn, vaak... ja, maar er zijn heel vaak opdrachtfilms geweest in die zin. Uh -huh. ja, het probleem nee, is dat ik het ik ik begreep niet. Was, Ivens is toch de, de grootste propagandafilmer van de 20e eeuw geweest. Hij heeft het merendeel van zijn films gemaakt in opdracht van de communistische bureaucratieën met geld van de communistische bureaucratieën, met figuranten van de communistische bureaucratieën, met slaven van de communistische bureaucratieën. Daar is toch geen enkele twijfel over mogelijk dat het zo, dat het, dat, dat, dat, het, dat het geval is geweest. Maar nou ja, het, het, ik denk dat het in de praktijk vaak een mengvorm was. Hè. Bijvoorbeeld die, hoe Jukong de bergen verzetten. Dus dat is een, een mooi voorbeeld, voorbeeld van. Ik denk dat het initiatief daartoe niet van de Chinese overheid uitgegaan is. In, in die zin. Ja, hoewel Zhou ja, Enlai heeft gezegd vraag, van nee. kom een niet ja, ja, maken. Zeker. Maar... Uh, uh, dus hij heeft daar de mogelijkheden voor gekregen. Ik geloof niet dat daar een permanente regie van overheidswegen uh, achter zat of maar zo. wel een sensor, daar had ik al de moeite mee. Hij kreeg, hij, kreeg, hij kreeg gewoon de ruimte, maar hij stond gewoon achter wat er in China gebeurde. Dus hij maakte een film die uh, in overeenstemming was met wat daar op dat moment de opvattingen waren... En maar... hij boog voor elke regieaanwijzing aanwijzing Ja, dat is genees uh, overheid. is onzin. Ja. Hem werd gevraagd. Het was dus na, na de culturele revolutie van, van China was ge, gesloten en Chuan lai. En, en uh, dat is ook een van de misvattingen. Het is nooit. Uh, jij hebt toen in dat artikel destijds in de Nieuwe Mediër Chanka uh, gebruikt. Maar het is dus het heeft er nooit wat mee te maken gehad. Chouan lai. Wat is wat is? Tamelijk gematigd soort uh, Chinese leider is geweest. Uh, die heeft hem gevraagd: van de oude vriend van hem: van uh, ja, wordt het niet eens tijd dat, dat de wereld ziet dat er in China uh, iets, iets voorbij de culturele revolutie is? En dat heeft hij graag gedaan. ja. Hoe, hoe groot was in zijn Met... algemeenheid de, de directe invloed van. Uh bijvoorbeeld um, in Rusland de overheid, in China de overheid... in Cuba de overheid, die moeten groot zijn geweest. Hoe is het in godsnaam mogelijk? Er zijn toch buitengewoon weinig kunstenaars... die dat voor elkaar krijgen om dat toe te laten in hun werk. Wat is dat in iemand dat die dat kan? Is dat alleen geloof in de revolutie? Nou, of is dat zei, ook het ook iets we in we hem? Kijk, er, <laughs> er zit natuurlijk een element in. Ik weet wel wat Michel zal zeggen, en dat is natuurlijk tot op zekere hoogte waar. Als je op een gegeven moment onbeperkte mogelijkheden krijgt... om ergens een film te maken... Ja? Dan ben je natuurlijk al iets sneller geneigd om daarin uh, toegevelijk te zijn. Dus er zit een materieel aspect aan. Bedoel, uh, die, die regimes gaven hem gewoon de gelegenheid om films te maken. De andere ja, kant van de ja, zaak is... Ja, maar stelde wel eisen natuurlijk. De ander, ja, stelde eisen. de andere kant van de zaak is dat... Je moet je realiseren... Uh, iemand is... Uh, in bepaalde, uh, er zijn bepaalde momenten geweest dat hij lid was van de communistische partij... maar een groot deel van die tijd was hij dat denk ik niet... Maar hij stond achter die beweging. En er was dus als het ware geen, zoals dat tegenwoordig zo mooi heet... er zat dus helemaal geen licht tussen wat hij wilde en nee, wat precies. het regime wilde. Dus in die zin uh, is het ook niet helemaal goed. Om, kun je het niet zo uitdrukken dat hij boog voor... Nee. Hè, er waren bepaalde dingen. en zeiden van ja, er moet inderdaad... Uh, er moet een stoomlocomotief in die film en geen, uh, geen uh, geboorte in een boerderij. Want we hebben geboorteklinieken. Hè? Hm. Nou, dan, dan deed hij dat. <laughs> dan deed hij dat inderdaad. Nou, dat is dus inderdaad... Buigen in, in zekere zin. Maar als ze er vanuit zijn... snijd dat stuk over Joegoslavië uit, omdat uh, Tito inmiddels als fascist is ontmarkt. Ja, nee, ja, maar man, uh, dat morgen. Nee, Maar hij vond ja. zelf Tito ook een Tito-wist ja. waar hij tegen was. Ja, precies. Dat is het punt. Ja. Dus in die zin, je ja, moet je reageren daar... waarom hij dat deed. En dat was primair omdat hij het er gewoon niet eens was. Lieve mensen, wat is daar nou zo vreselijk interessant aan? Ik bedoel, het probleem is, jullie vinden nou, het vreselijk het interessant Hoe... wat, wat, wat, wat deze events heeft gemaakt. Echt, ik geef u de verzekering. In al dat, in al dat deel van de wereld uh, waar u minder belangstelling voor heeft en ik hoezo, toevallig. Waarom vel... zeg je dat? Je, je, je, Omdat ik is iets dus gemeens wil met jou is... Je, je poneert iets. En dan, dan ben je daar aan gebonden. Nee, nee, nee. Dus... E Eén ogenblik. Ik stel er één ding maar vast. Er zijn duizenden, juli, tienduizenden juli. mensen in Oost-Europa... die vanwege het feit dat ze één enkel gedicht over Stalin hebben geschreven... of één enkele foute film hebben gemaakt... daar nog tot aan de dag van vandaag overhoop mee zitten... Hm. daar Evans heeft over zijn bijdrage aan de meest afschuwelijke dingen die in de 20ste eeuw zijn gebeurd, nooit echt rekenschap afgelegd. Omdat enerzijds hij daar te dom voor was... of te naïef, zoals u geliefd te heb zeggen. Ik toch gezegd heb ik dat al gezegd? Heb ik het woord gebruikt? Ik, ik, nee, te dit naïef. Dit is weer zoiets. Waarom zeg je dat? Ik heb nooit gezegd dat Ivens te naïef was. Heb ik dat woord gebruikt? Dan moet je dat niet beweren. Het probleem is... Een is demagogisch gewoon. Wat dit gewoon. betreft, nee... Het is geen demagogisch... Ge Jij zegt van, zoals je geliefd te zeggen... ik heb nooit het woord naïef gebruikt. Dat zeg je toch maar even. Ja. Ben ben je verontschuldigt Ivens omdat, die, omdat, omdat, om, omdat hij zich... omdat, omdat hij zich in zijn leven door oprechte gevoelens heeft laten leiden. Ik, stel ik denk dat, dat zij het voor ons oprecht waren op dat moment dat hij dat deed. Ja. Nee, je moet volgens mij twee dingen onderscheiden. Je, je kan twee, uh, op twee manieren naar Ivens kijken. En uh, je kan zeggen van... Uh, ik vul een, een moreel oordeel over Ivens. Eh, nou, dat is een, een, een zaak die zeker niet, uh, niet onwenselijk is. Maar er lopen in wezen twee discussies door elkaar heen. Want wat uh, ik ook primair in mijn boek heb proberen te doen... dat is te proberen te verklaren waarom hij zo was... Dus daarom ben ik het overigens ook helemaal niet met wat Peter van Buren eerder zei eens. Namelijk dat daar niet in wordt oh. duidelijk gemaakt waarom hij de communistische beweging steunde. En daar uh, zo intensief uh, zich in heeft gestoord. Want ik heb zelf het idee dat ik daar een vrij aardige verklaring voor heb gegeven. Maar uh, dat even terzijde. Maar Geef hem dadelijk het, nog uh, even. Het, uh, uh, het punt waar het volgens mij nu eigenlijk over gaat... Het is Peter van Buren die zit en... En ik, wat ik nu doe, dat is te proberen uit, erachter te komen waarom Yves zo was. En wat Michel zegt, dat is, uh, ja, maar hij deugde niet. En dat, maar ik wil even doorgaan op dat, dat, dat punt waarom hij, waarom waarom hij zo gelovig was. was. Want dat is mij nog steeds niet helemaal duidelijk. Wat hem nou precies bewoog? Want ik haal niet uit jouw boek... Uh, en ook denk ik niet uit een deel van de films, ik heb lang niet alles gezien... maar een, een directe grote betrokkenheid bij... het is niet een soort compassie of een grote betrokkenheid bij mensen... die eventueel slachtoffer van, van, van, van maatschappelijke structuren zou zijn. Of is dat het wel bij hem? Nee, wat bewogen hem nou? Nou, ik denk om te beginnen wat, wat, wat beter in een, een biografie had kunnen staan... is die, die Romeinse jeugd in Nijmegen. Dat, dat, dat er komt uh, volgens mij te weinig aan bod... En verder überhaupt, dat staat er wel doorheen hoor. Zijn verhouding überhaupt met zijn vader en ja. inclusief met zijn moeder. En, en dan komt de man ook in, in, in zijn werking bij Capulux. En dan wordt hij dus door film gegrepen. En hij wil uiteindelijk zelf film worden. En zijn eerste contacten met de, met, met de Russen... Hè, is dus uh, de Russische filmers in de tijd van de filmliga. En dat is dus iets wat, wat dan op een gegeven moment samenkomt. Zijn, zijn afstand nemen terwijl hij dus naar mijn gevoel, buiten gewoon gelovig was... en helemaal, wat dat betreft, de Roomsjongen uit Nijmegen is geweest en gebleven. En dan komt hij in aanraking met de film, hij wil zelf filmer worden. Hij is nog helemaal geen filmer, wordt begeesterd door die film. En dan komen die Russen die op dat moment in Nederland... nou, dat was er bijna verboden. En, en, en daar wordt hij door begeesterd dat komt dan samen. En dan komt hij in de Sovjet-Unie en, enzovoorts. Zo gaat het. Dan dat. is hij om. <laughs> dan uh, is hij om. Ja, om, dan, dan gaat hij daar met die wind mee, ja. Hoe principieel was nou, hij eigenlijk? Ik, Want ik, hij heeft ook buitengewoon veel films voor bedrijfsleven... voor de overheid gemaakt. Hoe principieel was ja, wat... hij daarin? Ja, nou, ja, ik persoonlijk... Kijk, ik, eh, dat is misschien ook meteen nog terugkoppelend... naar wat eerder gezegd is. Uh, Michel Korzek, die zegt, hij was een rasopportunist. Terwijl ik zeg, hij was een gelovige. Ja. Hij geloofde en, en ook... Kijk, als je zegt, van hij, uh, hij ging in de jaren zestig... keerde zich van de Sovjet-Unie af. Dat kwam omdat hij namelijk het geloof behouden had. En de Sovjet-Unie niet. Ja. Maar waarom maakt iemand dan ook filmpjes gewoon, voor de Shell? Of zenzel... weet ik veel wat, was dat gewoon geldgebrek Gebrek? Of weet ik veel wat? Ja, nou ja ik deel daar persoonlijk ja, niet zo'n vader. Ik ga heel maar... ja, goed. Maar... Zoals er dertien in het zijn. Ja. Ja, maar het is opvallend uh, natuurlijk dat iemand... Nee, dus, je, hebt, je hebt zelf eens een keer een berekening zitten te maken... dat ik weet niet hoeveel procent van zijn films propaganda films waren. En dat wat er dan overblijft maar heel weinig was. En dat en is, dat is natuurlijk... Ja, dat, en, dat is, en de rest is er inderdaad reclamefilms. De, de, uh, ja, maar ik, ik vind niet dat je daar uit dat feit nou kan concluderen... Dat, dat hij een keer een filmpje van 10 minuten voor de Shell heeft gemaakt... en nog een film voor de Philips. Nou, niet... Philips was voor hem een, bijvoorbeeld, filmisch gezien, was voor hem een, een uitdaging. Het ja. is ook de eerste Nederlandse geluidsfilm geweest. Bedoel, zo, zo is het gegaan. Maar voor Shell toch niet? Dat was toch nog niet zo'n uitdaging? Nee, Tenminste, maar goed, dat, dat dan, komt, is... dan komt er op een gegeven moment maar toch, maar ook een gewoon filmpje, om de hoek maar... kijken... dat iedereen moet zijn brood verdienen. En ik uh, uh, bij wijze van spreken, om, om eventjes nu in de, de, de huid van Ives te, te kruipen... een arbeider die voor de kapitalisten moet werken... die moet ook uh, acht uur of, of negen uur in ja. de fabriek staan... om te produceren voor het kapitaal. En de, is, ik, ja, ik zelf geloof dus dat het opportunisme. Uh, ik wil niet zeggen dat er niet bepaalde opportunistische elementen in zijn uh, gedrag te zien zijn. Maar ik denk zelf dat juist uh, de uh, rechtlijnigheid dat die de hoofdzaak is. En, en dat hij gewoon tot, tot het einde van de culturele revolutie. Als het ware, je, je kan. 80, 90 procent van zijn films, los dan even van bepaalde poëtische dingen. Uh, die, kan je gewoon, die, die zijn altijd in overeenstemming met de lijn van de beweging, van de communistische beweging van dat moment. Ja, als hij in de oorlog een film maakt over de uh, Canadese marine op de Atlantische Oceaan. dan is er een bondgenootschap tussen de geallieerden en de Sovjet-Unie. Ik kan het onderop zeggen dat die communistische beweging. In 1935 had hij zo'n film niet gemaakt. Hoe gaat Ivens de geschiedenis in? Geen idee. De, op dit moment gaat Ivers de geschiedenis in als een... Uh, nou, voor Michel, Michel Kortsek zal hij altijd uh, blijven een, een smerige, vuile uh, oplichter... en een uh, foute man en een uh, opportunist en enzovoorts... Nou, voor Hans Schoots gaat hij de geschiedenis op dit moment in... Uh... Nee, voor jou. Ik vroeg het aan jou. Mag Hans Schoots ja, zelf... nou... Als filmer, hè? Ik bedoel... Ja, maar dat is dus... Uh, zoals Evans toen filmde, zoals Evans... Het laatste wat Evans ge gemaakt heeft, is dus... Dat gaat hij van mij ook de geschiedenis in... Met uh, een histoire de Van, En uh, dat is dus een film die uh, gemaakt je... is... Gaat hij door Marceline Rory dan? Uh, verder is dan uh, de ja, precies. Zo, gaat hij ook voor mij de geschiedenis in? En uh, hij ja, in is feite, al een wat geschiedenis. Wat je dan zegt, Verder, dat, dat is toch een... Een dierbare vriend, Ja, maar dat is dus oh, toch een vrij zwaar oordeel jaar. over zijn ja. werk. Waarom ik... is hij een dierbare vriend van jou geweest? Omdat ik hem heb leren kennen. En hij mij in, uh, in 1978 uh, een lange nacht door alles uh, heeft verteld... Van, uh, en ook alles heeft toegegeven wat hij allemaal fout heeft gedaan. Wordt er over 50 en, jaar wat... nog naar zijn films gekeken? Denk je? Ja, dat zijn van die uh, uh, eigenlijk rare vragen. Nou, wetens... omdat nou, in, nou, ik denk zijn zijn het wel. Want niet, ik blijf dus vinden. Het meest interessante heb ik straks al gezegd. Als je dus wil weten hoe in de jaren 50 hè, er propagandafilms werden gemaakt. dan moet je die films van Ivers nemen. Ja. Als je wil weten hoe ja, dat enzovoort. Is Nee, dat, dat, dat is dat, historisch materiaal om ja, te zien hoe toen op dat... Nee, maar, maar dat is de, eigenlijk uh, niet de vraag uh, natuurlijk. De vraag waar het om gaat, dat is... Uh, is Ivens als filmmaker, dus even los van... Kijk, want er zijn ook documenten... Je hebt, je hebt ook een filmpje over Amsterdam-West... Uh, wat bij de gemeente in is. Ivens? Dus, nee, van oh, zomaar iemand. Uh, Ik weet niet eens wie het gemaakt heeft. Maar dat is buitengewoon interessant. In 1815 ja. stelt het uit. Ja. Nou, dat is documentair gesproken heel interessant. Want ja. je ziet daar hoe de, de uh, westelijke tuinsteden... En in hoe in toen films werden gemaakt als documentaire. Ja, maar goed, maar dat geldt dus voor alle films. Maar de vraag is: wat is de uh, positie van Evans ten opzichte van andere filmmakers? Is hij een ja, groot precies. Ja, nou, en dan vind ik persoonlijk dat. Uh... Uh, eigenlijk alleen zijn werk van voor de oorlog... dat dat uh, dan destijds uh, zal doorstaan. Omdat het een bepaalde... Uh, dus, met name zijn films uit die avant-garde tijd... omdat dat een bepaalde uh, fase in de filmgeschiedenis was... waar hij uh, voor aan stond. Nog en... even Missa kortje want we zitten in de laatste minuut. Dus die wil ik ook nog even horen. Hoe gaat hij even de artistieke waarde? Hoe schat jij dat in? Ik ben geen kunstcriticus. Ik weet nee, geen uitspraak. Je... Dan. Ik, ik, ik, ik, ik heb verstand van een aantal dingen... waar de beide heren wat minder verstand van hebben. Daar, dat is het enige waar ik over heb geschreven. Ik bedoel, voor mij gaat... verstand van evens, in ieder geval. Ik geen verstand van Evans. Hoe gaat het geschiedenis? Nou, <laughs> Evens gaat de geschiedenis in als een fellow traveler. Nou, wat is de definitie van een fellow traveler? Fellow traveler is iemand die het woord neemt wat aan anderen is ontnomen. Okay. Dat, is, dat, is de, dat is voor mij uh, de nullijn, de bottom line van het verhaal over Joris Evans. Dank jullie wel. Ik sprak met Hans Schoots, Peter van de Buren en Michel Kortje. U hoorde in een aflevering van het jongste oordeel Sarah Verroen in gesprek met zeer uiteenlopend gestemde heren... wat betreft het werk en de signatuur van Joris Ivens. Het programma werd verder gemaakt door Ans van de Weerthof... Ger Jochems, techniek Leo Knikman en het dateert van februari 1996. Filmmaker en regisseur Joris Evans werd geboren op 18 november 1898 en overleed in 1989 op 90-jarige leeftijd. Afgelopen woensdag is het documentaire festival Itva weer losgebarsten. Het International Documentary Film Festival Amsterdam is in 1988 opgericht om de documentaire cultuur nationaal en internationaal te stimuleren. Inmiddels is het uitgegroeid tot het grootste documentaire filmfestival ter wereld. Het wordt jaarlijks in november in Amsterdam gehouden en daar worden ook verschillende prijzen uitgereikt, waaronder de Joris Evans Award. Althans, deze heten zo tot 2009 vernoemd dus naar die Joris Evens. Nu heet die prijs de Avro-Itva Award. En uh, zoals ook in dit gesprek weer te horen was... de cineast wordt zowel geroemd als verguisd om zijn documentaires. In mei 2010 is in het westen van Parijs... een 12 meter hoog standbeeld voor Evens onthuld. Het beeld uh, toont een naakte man met een wereldbol in zijn handen... en twee soort bewegende lange vleugels. Ik heb het even opgezocht, het ziet er prachtig uit. En... Uh, Trouwens, ook in zijn geboorteplaats Nijmegen. En in Brussel staan sculpturen ter ere van Joris Ivens. Wekelijks wandelt de VPRO met je door de radioarchieven. Vijf uur luisteren naar reportages.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 Vragen en opmerkingen over Woord, die kunt u mailen naar vpro@woord.nl. En ouderwets een kaartje schrijven, dat kan ook. Um, ik ben even dat adres aan het opzoeken. Ben ik gewoon even kwijt. Waar moet dat heen? Ja, hier. Postbus 11, 1200 JC in Hilversum. Zometeen na het korte journaal een prachtig hoorspel. Paulus de Boskabouter als hulp Sinterklaas. Blijf er even bij.